Uh, tot de tijd dat de burgemeester opent, uh, zou ik zeggen, Pascal, want ook Pascal van de Beek is weer onze trouwe technicus. Hallo Pascal. Goedenavond. Don. <laughs> uh, Pascal die uh, zal uh, de muziek verzorgen en de techniek. Joop Van Es die, uh, die komt iets later, die is opgehouden, maar die zal uh, over een half uurtje binnenkomen. En oh, nee. als daar uh, aanleiding toe is, zal u ons dan uh, na de commentaar horen geven. Maar Pascal, graag een muziekje tot uh, de opening. Stop. Zo'n pingeltje. Ja, ja ik hoor hem ook. Dat is het teken dat de raadsleden nu in de zaal moeten gaan zitten en hun plaats moeten gaan innemen. Dus de burgemeester kan elk moment met een hamerklap de zaak openen. Dat klopt. Dames en heren, ik heropen de vergadering waarin het belangrijkste onderwerp, denk ik, het begrotingsdebat is. En u begrijpt uit mijn ferme klap dat ik er naar uitzie om hier weer met u de gedachten te wisselen. Ik heb er zin in en ik heb na afloop ook nog eens met een aantal van u gesproken. En volgens mij heeft u er ook allemaal zin in. Althans, de sfeer die ik hier aantref is dat zeer zeker. Nou, en wie zwijgt stem toe, dat is dan voor de luisteraars thuis en uiteraard uh, de toehoorders hier op de tribune. Wij zijn gebleven bij de programbehandeling en we zijn bij onderdeel programma 3. Maar voordat ik u daartoe het woord geef, wijs ik u erop dat u een nieuw overzicht van abonnementen en moties heeft gekregen. Daar staat in een subkop boven versie 10 november 2010... Uh, die gaan we nu niet even apart behandelen. We nemen ze gewoon stapsgewijs mee. En ik zeg de partijen toe die wellicht een motie of een abonnement willen indienen... bij het programma wat al is behandeld... dat we aan het eind daar nog even kort bij stilstaan... in een rondje nog niet behandelde abonnementen en moties. Ja? De interruptie meneer de voorzitter. Ik wil graag een voorstel doen om meneer de programma's Paar. drie tot acht in één keer te behandelen... voor een beetje meer snelheid erin te krijgen voor vanavond... Dus ik wil de raad vragen wie hiermee akkoord gaat. Het, de vraag of het voorstel van meneer Paap is om de programma's drie tot en met acht in één klap te behandelen. Um, en u mag erop reageren, mevrouw Van der Veld. Ik moet u zeggen dat ik het er eigenlijk wel mee eens ben. Als ik zie hoe weinig amendementen en moties er zijn op de programma's die nu nog volgen. Dan kun je dat in mijn ogen gewoon ook in één keer gaan behandelen. Dan gaat ieder maar in zijn betoog in op de programma's waar hij wat over te zeggen heeft. Ik denk dat dat heel veel in tijd zal schelen. Wat zegt u, meneer Blaas? Nou, ik, ik denk, om de snelheid in te houden, misschien dat je ze per twee kan behandelen. Dus uh, drie, en, uh, drie en vier en uh, vijf en zes en zeven en acht apart. En dan de rest ook weer bij elkaar. Dan ga je wel een beetje bungelen, ik denk dat dat wel goed is. Maar dan hou je het ook nog wel een beetje voor het debat overzicht. Want het wordt dan een beetje... Te veel van het de goede, denk ik. Er liggen nu uh, drie varianten. Wie biedt meer? Of anders? Nou, GroenLinks uh, ja, het... volgt CDA. Uh, eigenlijk is het iets wat volgens mij uh, met structurering opgelost kan worden. Maar je kunt het ook zelf oplossen door compact te blijven. Mijn beeld is wel van de gisteravond... Dat het soms leek alsof een gedeelte van de commissie op dat niveau werd behandeld. Dat laat ik aan u verder. Dat, die schijn had het af en toe. En daarmee vraagt het ook meer tijd. Ik kan u wel voorspellen dat ik rond kwart over elf, twintig over elf, echt afhamer, al dan niet klaar. Dus als u die zorg heeft, dan weet u ook wat het eindtijdstip is. Het is mij om het even. Het, we kunnen het per programma doen. We kunnen het per twee doen. Of per drietal. Het is mij echt om het even. Meneer Simons. Voorzitter, ik vind het voorstel van het CDA prima als we drie en vier combineren, vijf, zes en zeven en dan financieel acht met de paragrafen apart nemen, dan kan ik me daar volledig in vinden. Ik uh, zie op dit onderdeel of stilzwijgend instemmen dan wel actief knikken, dan gaan we het al dus doen. Ja? En. Dan beginnen wij dus nu met programma 3 en 4. En ik inventariseer even wie in eerste instantie het woord wil. Ik zie meneer Drommel, meneer De Rode. Meneer Simons, meneer De Vries, nee. meneer Drommel, ik geef als u het eerst het woord. Mevrouw Geurensson ook? Oké, okay. Mevrouw Geurensson. We gaan dit eerste inwerkrondje wat soepel zijn in het laten invliegen, meneer Drommel. Dank voor de suggestie. Aan u het woord. Dank u, Fienik. Programma 3, om voor de zekerheid, zal ik het even bijnoemen. De fractie van de VVD stemt in op een enkel detail na met programma 3. Hartelijk dank voor uw huidige, duidelijke memorie van antwoord. Duidelijk, maar ook hier een enkel manco detail. Maar juist vanwege uw duidelijke antwoorden blijkt dit. Graag dus ons compliment. Ik zal dan ook aan de hand van uw memorie van antwoord te werk gaan. Dat houdt de snelheid erin en het is misschien ook wel prettig voor u. Vraag 14. Geen kermis... Maar eerst wel een kermis, maar toch weer niet. U heeft ons echter lekker gemaakt. U geprognatiseerde, moeilijk woord zeg, inkomstenbron van 45.000 euro. Dat spreekt ons aan. De parkeerinkomsten die gederfd worden, minder. We stellen u voor wel een kermis te organiseren. Een promotionele stimulans, een inkomstenbron en gewoon omdat het iets feestelijks is. ...organiseer dit op een prominente locatie... ...maar stop deze kermis niet weg op een ver verwijderde parkeerplek. Er zijn echt hele leuke mogelijkheden. Vraag 15. Een antwoord op deze vraag. Ik zei het al, u bent duidelijk. Is onjuist. Misschien kunt u even meelezen en meeluisteren naar mij... ...dan gaat het ook sneller, want dat is wat voorzitterpland. Maar het kan ook haast niet anders dan dat dit tot verwarring leidt. Er had een ander bedrag moeten staan... Maar ook in 2010 staat een foutbedrag. Zo schrijft u. De omschrijving is echter eveneens fout. Het betreft niet de grote productie, doch het kerkpleinconcert. U schrijft alsof dit één en dezelfde is. De verwarring wordt ook in de hand gewerkt. We stellen u voor dit te vereenvoudigen. En beter inzichtelijk te maken. Komend weekend is in de prachtige Sint-Agata-kerk een grote productie. ...een ingetogen pakkende uitvoering van het Requiem van Mozart. En elke maand op zondagmiddag in de sober, stijlvolle gereformeerde kerk op het Kerkplein... ...de Kerkplein concerten. In de harten van onze gemeenschap wordt op deze twee plaatsen... ...door de inzet van het Burgerinitiatief een bijzondere bijdrage geleverd ...die tot ver buiten onze dorpgrenzen gewaardeerd wordt. Een positieve wending aan ook wel eens een minder prettig genoemd imago... Deze bijdrage overstijgt de kleur van gebroken wit en grauw betonnen muren. Het voorliggende amendement geeft duidelijkheid in de verwarring... en voegt subsidies voor het een samen met de subsidie voor het ander. Ik lees amendement 3 schap 1 even voor. Ik sla het gelet op en der ik over. Ik begin met overwegende. Dat de gemeente streeft naar een jaarbreed aanbod van een breed spectrum van activiteiten. Culturele activiteiten een te koesteren onderdeel vormen... Subsidievereniging stimulans en synergie te werk moeten stellen tussen diverse activiteiten. Het versterken van onderlinge samenhang van de diverse culturele activiteiten efficiënt teweeg moeten brengen. Het per onderdeel benoemen en financieel labelen juist deze samenhang in de weg staat. In het overzicht van de huidige primaire begroting in 2010 betreffende kunst en cultuur en in het memorie van antwoord betreffende vraag 15 over, de meeste, over deze materie is er kennelijk onbedoelde onjuistheid geslopen, stelt nu voor de structurele subsidie voor classic concerts 2011 begroten op 15.454 te doen vervallen. De structurele subsidie voor het kerkplein te doen vervallen. Voor 2011 is dit toegezegd in de memorie van antwoord op 8.000 euro. De bovengenoemde subsidie, structurele subsidies tezamen 23.454 te vervangen door structureel toe te wijzen subsidie van dezelfde omvang ...voor het totale cultureel klassieke programma. En draagt het college op... ...de diverse subsidies bestemd voor cultuurklassieke evenementen samen te voeren. In overleg te treden met de organiseerde stichting... ...in dit overleg de mogelijkheden te bespreken betreffende de samenhang... ...in de subsidievoorwaarden op te nemen dat de stichting Classic Concerts... ...een maandelijks kerkpleinconcert en een jaarlijks... ...een zogenaamd grote klassieke productie organiseert. 9 november de VVD... Vraag 16. De brede school. Bibliotheek. Ook programma 3, zoals je weet. Hiervoor is 30.000 euro gereserveerd. En we zien dat de vraag gesteld is door het OpenSet. We zijn erg nieuwsgierig naar hoe het Z hier verder mee omgaat. Wij krijgen hier een wat. We hebben ook geen lekker gevoel. Ik wou het hierbij laten, voorzitter. Hartelijk dank in deze termijn. Paragraaf 4 doet de VVD, maar niet ik. We gaan het. Uh... Wellicht horen, meneer Drommel. Dank u, voorzitter. Eens even kijken, dan kan ik mijn eigen handschrift niet meer lezen. Ja, kom ik uit. Meneer De Rode. Dank u wel, meneer de voorzitter. Um, op de eerste plaats wil ik beginnen met programma 3. Um, als we gaan kijken naar programma 3 en de huisvesting van het onderwijs in Zandvoort in zijn algemeenheid, worden daar een aantal zaken in de programmagroting in programma 3 genoemd te denken aan de sociocratische school. Uh, we, willen, we zouden graag willen voorstellen om als mee te nemen als oplossingsrichting, om te kijken hoe we geschoven kan worden met uh, de verschillende uh, lokalen en scholen in het Zandvoortse. Misschien dat dat wel weer een besparing oplevert en waardoor we uh, ja, die ombuigingen kunnen realiseren. Dan ook de brede schoolbibliotheek. Volgens mij had mijn voorganger het daar net ook over. Dat staat de investering en de exploitatie. Ook hebben we dat in ons abonnement 8.1 als eventuele overige taakstelling meegenomen. Om bijvoorbeeld de brede schoolbibliotheek binnen het budget van de gewone bibliotheek te laten vallen. Waarom doen we dit? Omdat die kinderen die anders naar de gewone bibliotheek zouden gaan daar dan op dat moment niet naartoe gaan. En ja, toch gewoon de het saldo van de bibliotheek als geheel één willen houden... en dus willen kijken of er binnen de mogelijkheden... van het totale budget van de bibliotheek... dit gevonden kan worden. Um, dan heb ik, laat ik programma 3 op dit moment achter mij. En dan ga ik naar programma 4. Ook in het amendement van het CDA-bord... Uh, komt naar voren uh, de voorziening uh, restgelden. Uh, de rest gelden, zijn gelden voor een regionaal economische samenwerking in het kader van het hotelbeleid. Uh, na navraag door mij uh, blijkt dat die voorziening op dit moment uh, terug kan vallen naar de algemene reserve. En omdat we uh, willen uh, ja, eigenlijk ook een bijdrage aan het college willen geven om de begroting weer wat meer sluitend te krijgen. Uh, is ons voorstel om die 63.000 euro uh, te te laten vervallen aan het Deltaplan. Zoals ook vorig jaar is toegezegd... in de begroting en hier ook eigenlijk naar voren komt... dat al die onderdelen van het... economisch-toeristisch beleid... daarin worden opgenomen, wat ook heel belangrijk is... voor Zandvoort en wat wij ondersteunen. Maar dat we toch uh, moeten kijken... van ja, we hebben nog een potje staan... en laten we die dan ook gebruiken van 63.000 euro. En zo ook weer een richting... naar het college te geven... om daar uh, ja, een stap uh, naar te doen... om de begroting sluitend te krijgen. Uh, dan, even kijken, of oh, heb ik alles? Ja, in de eerste termijn, uh, voorzitter, was dit het. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Rode. Meneer De Vries. Voorzitter, um, ik wil het hebben over de sport. En uh, dat is uh, drie. En over vier wil ik het hebben over het VVP. <coughs> en over beide zaken hebben wij een uh, motie, CQ, een uh, amendement ingediend. Die zal ik straks in ieder geval voorlezen, als ik het kan vinden in alle papieren die ik heb. Zoals ik gisteren al zei, vinden wij sport en gezondheid belangrijk. En ze zijn ononsmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast vindt D66 dat de gemeente aan de ongeorganiseerde sportbeoefening meer mogelijkheden moet bieden. De trend dat steeds minder sporters lid worden van sportverenigingen zet door. Ook in het kader van het preventieve jeugdbeleid is dit van belang... omdat het kinderen in staat stelt zich op een veilige en gezonde manier te ontwikkelen. Speelruimtes in wijken en buurten zijn goed voor de leefbaarheid. Deze sector wil multifunctionele beelden der buitenspeelruimtes ontwikkelen... zodat er een verbinding bestaat tussen het schoolplein, de speelruimte en het sportterrein... zoals je dat ook in Amsterdam in bepaalde wijken ziet... Er zijn zeer veel vormen van georganiseerde sportbeoefening. Het algemeen zijn bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen en zwemmen in open water. Bij de inrichting van de openbare ruimte moeten we voor deze sporten denken aan voetpaden, fietspaden, speelvenden en zwemplassen. De gemeente heeft de taak om ook rond de bebouwde kom meer mogelijkheden voor ongeorganiseerde onge onge sport en ontspanning te creëren. Skaten, skateboarden en BMX rijden zijn voorbeelden van ongeorganiseerde sportbeoefening die steeds meer ondersteuning verdienen. Behalve de duurdere skatevoorziening kan ook gedacht worden aan door de jeugd onderhouden zogenaamde dirtbanen en een skatebaan in een tijdelijke lege hal. Bij dit alles dienen jongeren steeds te worden betrokken in de opzet en uitvoering en dan denk ik bijvoorbeeld aan de jeugdraad en aan de sportraad. Zoals ik vorig, gisteren ook al zei, pleit D66 om het naar uh, Zandvoort halen van allerlei nationale en internationale sportevenementen. En uh, daarbij zou D66 ook graag zien dat uh, Zandvoort in de nabije toekomst een soort nieuw papendal voor delen van de watersport en de tennissport wordt. Gisteren heb ik ook nog benadrukt dat uh, D66 graag zou zien dat er eventueel in samenwerking met nu Inicum. Uh, en er zijn nog andere uh, organisaties uh, die wat dat betreft in aanmerking komen. Uh, tot een centrum van gehandicapte sporters specifiek gericht op vernoemde sporten. Uh, en dit zal dan ook door de gemeente ondersteund moeten worden. En daarvoor hebben wij een amendement opgesteld. Uh, eens even kijken, dat is amendement 3-2. Het opzetten van een sportontwikkelingsfonds. Ook hier sla ik alle prachtige artikelen over en zeg dan... ...overwegend dat het wenselijk is om internationale sportevenementen en lokale en totale events naar Zandvoort terug te halen... ...zoals extreme watersporten, zeil- en surfwedstrijden, strand-, volleybal- en voetbalevenementen en golftoernooien. Vanuit ideeën van duurzaamheid races georganiseerd zouden moeten worden waar raceauto's gebruik maken van alternatieve energiebronnen... ...zoals elektriciteit en zonne-energie... En het aanbevelingswaardig is een landelijk centrum voor gehandicapte sportbeoefenaars in het leven te roepen. Besluit dat de gemeente Zandvoort haalbare initiatieven financieel zal ondersteunen. En daartoe een sportontwikkelingsfonds in het leven zal roepen waarin in 2011 een eerste storting van 100.000 euro zal plaatsvinden. En daarna jaarlijks een nog nader te bepalen bedrag. Dat is het amendement. Meneer Paap wil een interruptie plegen. Meneer Paap. Ja, dank u, meneer de voorzitter. Meneer de Vries, het is een amendement naar mijn hart, dat wel, maar u vraagt die 100.000 euro. Waar haalt u dat vandaan? Heb u daar een oplossing voor? Want u kan niet zomaar nu met deze begroting naar het college zeggen van. Uh, het kost uh, 100.000 euro en zoek het maar uit. U moet zelf met het bedrag komen. Waar haalt u het bedrag vandaan? Eh, dat zullen we bij het, eh, zeg maar in het, eh, aan het eind hè, waarin de cijfers aan de orde komen, zullen we daar met voorstellen komen. In principe is het natuurlijk zo dat dat altijd over de band van de algemene reserve kan gaan. Eh, eh, dat, dat, is, dat is een optie, maar daar komen we nog wel aan het eind. Het gaat er hier om, dat in, in, in, wij zijn van mening, maar ik wil die discussie niet aangaan, eh, dat er best geld te vinden is. En daar zullen we ook met voorstellen komen. En eh, daarmee doelt u dan op het voorstellen als het abonnement... Uh, aan het eind komt nog een kort rondje... maar dan legt u ook uit... wat de dekkingsvoorstellen zijn, meneer De Vries. Ja. Is dat akkoord, Raad? Ja, maar de dekkingsvoorstellen moeten wel in het abonnement uh, besproken worden. Wat zegt u, meneer Paak? De dekkingvoorstel moet ook tegelijkertijd... in dit abonnement uh, staan. Ja, moet het abonnement worden aangepast. Maar dat kan dan nog. Voorzitter. De um, Ik had een, een vraag ter verduidelijking... Uh, aan uh, meneer De Vries. Ehm... Um... Dat vergezicht wat hij schildert, dat is natuurlijk heel erg positief, maar dat vereist uh, allemaal uh, relatie marketing, en marketinginspanningen. Uh, en het gaat toch om bezoekers, wel een bepaalde categorie en een heel breed uh, spectrum. Dan denk ik: uh, aan de ene kant uh, wil meneer de Vries en D66 uh, snel de subsidie afbouwen van het uh, VVV. Aan de andere kant wil hij andere marketinginspanningen gaan verrichten. Om die evenementen en om die naam, en de Papendal is nogal wat als je het daarmee wil vergelijken, wil die financieren. En waar ligt nou die cesuur? Hoe zit dat nou? Meneer de Vries, uh, kunt u mij uitleggen wat u bedoelt met cesuur in dit verband? Uh, Wanneer je dus een extra organisatie op touw moet zetten... of geld moet investeren om die evenementen en die relatiemarketing op touw te zetten... om mensen hier geïnteresseerd te laten zijn om dit te accommoderen en te organiseren... en welk bedrag de bestaande VVV daar ook al aan spandeert. Dus dat zou dan eigenlijk dubbel opgaan. Dan wordt het bij het VVV eraf en bij de, uw sportvergezicht erbij... Zou het dat niet één moeten zijn? Meneer De Vries. Uh, als je gaat kijken, het, de vraag is natuurlijk wat het rendement is uh, van, uh, van, van zeg maar de inspanningen van een VVV bij betrekking tot grootschalige evenementen. Uh, het blijkt dat grootschalige evenementen hun eigen marketing hebben. Uh, dat kan gaan uh, via radiozenders, uh, SLAM FM, en, en u noemt het maar, daar kan de plaatselijke VV natuurlijk onmogelijk tegenop... En uh, dat zijn natuurlijk de media, he, de, de media op grond waarvan mensen naar Zandvoort komen. He, het is een heel, ander, een heel andere manier van, van, van marketing he, dan via een VVV. VVV gaat natuurlijk met name, ga ik vanuit dat, dat hier mensen naartoe gehaald worden om, om, om, om te verblijven. He. Dit gaat natuurlijk om grootschalige evenementen. He, waar, als ik al het voorbeeld kan nemen, in een jaar of acht geleden is in Amsterdam is een, is een evenement opgestart die begon met 6.000 en dit jaar waren er 125.000 mensen. He, en daar is niet de VVV-debid aan geweest van Amsterdam. Dus het zijn twee volstrekt verschillende trajecten waarbij ik persoonlijk denk dat het traject evenementen uiteindelijk op de lange duur meer zal opleveren van de, voor de Zandvoortse samenleving dan, uh, dan het traject VVV impliceert, voorzitter, dat we uh, daar nee, wat meneer keuzes meneer Demmers, moeten maken. Meneer, Demmers, meneer Demmers, we hoeven het niet eens te zijn. U krijgt uh, straks de gelegenheid om in het debat nog uw standpunt te verduidelijken. Dit is een interruptie. Even een korte verheldering, niet meer, niet minder. Meneer De Vries, u had nog steeds het woord. Uh, is het ook de bedoeling dat ik nu vier behandel? Wat mij betreft wel. Ja. Okay. Anders bent u uw beurt kwijt. Ah, want ik begreep dat u heel, heel, heel aardig zou zijn met dit opstartproces, maar geef ik ben u ook, dat dus niet. Geef begrijpen. u ook een kans? Oké, okay, helemaal mooi. <laughs> Dank u wel, meneer Blaas. Oké. Okay. Um, dat gaat over vier. Dat gaat over het VVV. <hijen> um, ik ga niet herhalen wat, uh, wat ik daar uh, gisteren over gezegd heb. Ik heb daar nu ook al een beetje toegelicht. Maar ik wil in ieder geval uh, het amendement onder uw aandacht brengen. Uh, waarbij uh, ik ook weer het eerste stuk helemaal laat vervallen... Overwegende dat het profijtbeginsel gebied dat de kosten van de VV, VVV, niet de VVD, worden afgewenteld op, op hen die het voordeel hebben bij de activiteiten van de, VVD, van de VVV. Dus misschien mijn, kunt u dat. Excuses. Uh, <lacht> het, helpt, het helpt misschien als u geen afkorting gebruikt. Um. Nee, ...dames en heren... Nee, meneer de Vries... ...er zijn allemaal schoten voor open doel nu mogelijk, dat doe ik niet... ...dat na drie jaar functioneren van de VVV niet overtuigend is aangetoond... ...dat de toestroom van toeristen substantieel is toegenomen... ...besluit het financieel ondersteunen van het VVV in drie jaar af te bouwen... ...te beginnen met 2011... Dat was meneer de voorzitter. Dank u wel, meneer de Vries. Meneer Simons. Voorzitter, dank u wel. Het is uh, zo dat in on, uh, het programma onderdeel 3, en dat is al eerder gebeurd bij begrotingen, dat we de aandacht vestigen op uh, de toekomstvisie van het Zandvoorts Museum. We zijn namelijk van mening dat de discussie over de toekomst en het beheer van het museum niet langer op de lange baan geschoven zou moeten worden. Initiatieven ter ondersteuning van de gezamenlijke cultuurhistorische verenigingen vinden we niet terug in de begroting of in de plannen voor 2011. En wij vinden dat deze in het licht van de huidige bezuinigingsvoorstellen aan de orde moeten komen. En als er dan pas daarna over besloten wordt, dan kunnen we in ieder geval zien hoe dat ...te werk zal gaan en dat we daar eigenlijk in het eerste half jaar van 2011 al aandacht aan besteden. Het lijkt dan wel nuttig en nodig, zeker in het kader van die bezuinigingsvoorstellen waar we nu mee bezig zijn. Dan uh, missen we natuurlijk uh, de cultuurnota als we daar kijken naar wat al eerder ook gesteld is... ...het behouden van uh, dorpskarakter en dorpsgezichten van Zandvoort dan is er natuurlijk een hele trend om dat te doen. En uh, juist het, het opschuiven van de cultuurnota... dat is jammer geweest dat dat nog niet ook daarin is vastgelegd. We vinden, en dat, eigenlijk is dat wel een, een noodzaak... dat dat ook in het komende jaar gestalte moet krijgen... en dat die cultuurnota er moet komen. Dat zijn de punten ten aanzien van drie. Ten aanzien van, ja, nog één punt voor je drie, dat is het cultuurfonds... Uh, op pagina 10 staat bij de bezuinigingen de dekkingsvoorstellen om dat te halveren uh, voorzitter, ja ik weet niet of we dat bij de bezuinigingsvoorstellen of als we het beter zeggen de ombuigingsvoorstellen uh, mee zullen nemen, maar als we hier nu een besluit nemen, en dat wil ik graag even van de portefeuillehouder weten dan neem ik aan dat als we hier een besluit over de totale begroting nemen dat inderdaad het cultuurfonds wordt gehalveerd en met de verschillende richtingen die daarin gestalte krijgen, vinden we eigenlijk dat het ook een onderdeel zou moeten vormen van die besprekingen die we gaan plaatsvinden en de adviezen die gaan komen in de werkgroep ombuigingen. Mijn collega meneer Braberg-Wilson, Wilson zal programma 4 graag nog uh, voorstellen ter uh, kennis brengen. Waarvan nou, Akte, dank u wel meneer Simons. Meneer Stommers. Dank u wel, voorzitter. Uh, er is net even gerefereerd aan het, uh, het uh, binnenhalen van, van de kermis, het organiseren van de kermis. Omdat dat een bedrag van 45.000 uh, euro zou opleveren. Uh, nou, is dat natuurlijk. Wat zeg je? Oh, zeg maar goed. Um... Meneer Drommel. Interruptie. Dank u, Ik heb niet gezegd dat het de komende 45.000 opbrengt, toch geld op kan brengen. Oh, toch geld op, op kan brengen. Uh, vooralsnog ben ik bang dat het alleen maar geld gaat uh, kosten. Als ik in de voorjaarsnota kijk, dan staat die kermis daar ook al genoemd. ...en staat die ook gesitueerd in op uh, parkeerterrein De Zuid. Uh, nou, We hebben al heel veel handtekeningen binnengekregen over Parkeerderijn De Zuid... ...en over evenementen die daar georganiseerd gaan worden. Dus u kunt er staat op maken dat daar ontzettend veel weerstand tegen zal komen... ...met de nodige kosten die daar weer mee gepaard gaan voor, de, voor, uh, voor dit huis... ...waar iedereen be bezwaarschriften moet gaan behandelen en weet ik wat. Dus vooralsnog in deze tijd zou ik eventjes niet aan een kermis denken... Netrol. Ik heb ook duidelijk gezegd, niet op het parkeerterrein Zuid, want we moeten niet parkeerinkomsten gaan derven. Des, desalniettemin, hij is ook ooit een keer hier het dorp uitgejaagd, heb ik begrepen. Dus zult u ongetwijfeld wat meer werk moeten verzetten om die kermis weer hier in het dorp te situeren. Hoe leuk het ook zal zijn. Uh, Brede school is, uh, is aangerefereerd. Aan uh, bij mijn weten zijn hier in het, in het verleden al behoorlijk wat afspraken. Of, uh, nee, ook oh, ik heb het over de bibliotheek. Uh, ...zijn hier al behoorlijk wat afspraken over gemaakt. Uh, uh, dus dit hele verhaal dat is al behoorlijk op de rit. En ik denk dat, het, dat je je behoorlijk ongeloofwaardig maakt... ...als je nu weer gaat besluiten om het een en ander terug te draaien... ...voor wat betreft het, het voorstel van het CDA... ...om dat helemaal binnen het budget van de bibliotheek in zijn algemeen te brengen. Nou, Daar hoor ik graag de reactie van de, de wethouder op. En daar wil ik het even bij laten, voorzitter. Dank u wel, meneer Stammes. Mevrouw Geurensson. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, even met betrekking tot uh, programma 4. Dan praten we natuurlijk over een stuk uh, toerisme en um, inkomsten. We hebben natuurlijk eigenlijk al um, in de commissie uitgebreid al gesproken... met betrekking tot uh, pachtovereenkomsten, strand en strandhuisjes. Is er al zicht op wanneer we daar um, iets meer van tegemoet kunnen zien? Dan met betrekking tot... Um, even kijken dat het wel bij 4 is. Ja, Deltaplan uh, toerisme... Uh, de VVV, uh, met betrekking tot het amendement van uh, D66... volgens mij is gisteren al aangegeven dat een afbouw naar nul eigenlijk helemaal niet mogelijk is. En um, we wachten het antwoord van de wethouder hierin af... maar we gaan ervan uit dat hij dat amendement zal ontraden. Dan een ander punt. We praten regelmatig ook over van um, mogelijke nieuwe vormen... of nieuwe uh, zaken die we naar Zandvoort... Zouden kunnen halen of ondersteunen. We zoeken al heel lang, zeg maar, toch naar een locatie ook voor het Geluidsdragersmuseum. Uh, er is gesproken over een race museum, we praten ook over de kosten van het Zandvoortsmuseum. En waarbij altijd werd gezegd: van het zou zo leuk zijn als er nou een locatie zijn waarin we die drie zouden kunnen samenvoegen. Nou is het gebouw um, vaak een probleem. Alleen is recent gebleken dat het uh, voormalig Aviodoom van uh, Schiphol uh, te koop is. ...en voor nogal redelijk bedrag. En het heeft een dusdanig formaat waarbij je zou kunnen zeggen... ...is het niet eens een aardige suggestie om te kijken... ...of we het Aanviadoom is naar Zandvoort kunnen halen... ...en daar een soort racestroom van zou zouden kunnen maken. Graag een reactie van de wethouder. Dank u wel, mevrouw Keurinsson. Tot slot, tot slot, meneer Bouwberg wilson ja, Dank u voorzitter. Ik ben bang dat er mensen zullen zijn die daar een woordspelling mee maken met het race-doom. Uh, uh, maar goed, dat, is, uh, dat moeten we maar even zien hoe dat loopt. Voorzitter, ten aanzien van programma 4. Um, daar hebben wij de, een volgende motie die wij gaan willen inbrengen en waarvan wij uw steun vragen. En die luidt wat het dictum betreft, even afgezien van de franje uh, ja, de, de, de, de die we allemaal wel kennen. Overwegend dat het college momenteel met ondernemers onderhandelt. ...over nieuwe pachtcontracten voor standpaviljoens. De Raad de verantwoordelijkheid heeft over inkomsten en uitgaven van de gemeente... ...en op grond daarvan aan het college richtlijnen en kaders voor onderhandelingen kan meegeven. Het ook wenselijk is dat de Raad inzicht krijgt in de met onderhandelingsresultaat samenhangende inkomsten. Roept het college op aan te tonen dat het onderhandelingsresultaat in zaken... ...de nieuwe pachtcontracten voor strandpaviljoens is gebaseerd op... Marktconforme pachtprijzen, gerelateerd aan in Zandvoort gebruikelijke bezoekersaantallen en exploitatiemogelijkheden, zoals het aantal van het in exploitatie genomen oppervlak, terrassen en opstallen en de duur van de exploitatie, jaar rond of niet. En de conclusie: de Raad te informeren over het onderhandelingsresultaat, alvorens de pachtcontracten te ondertekenen. Zandvoort 9 November, fractie OPZ. Is dan eens interruptie. Ik heb een vraag aan de heer Bouwberg Gilson over de laatste zin: de Raad te informeren over het onderhandelingsresultaat. En dan? De heer Als u geïnformeerd bent, wat dan? Alvorens het de pachtcontracten te ondertekenen. Ja, maar, maar u, heeft, u heeft het onderhandelingsresultaat voor ogen en dan. Wat gaat u daarmee doen dan? Wat, nou, is, wat, wat is daar ons, de bedoeling? Wat ons, van? Zo, wat ons zo plezierig lijkt ten aanzien van bijvoorbeeld de onderhandelingen die ten aanzien van de erfpacht zijn gehouden. Die situatie herinnert zich nog wellicht meneer Stammers. En toen was het zo dat toen waren de zaken gedaan. Dan konden wij zo ongeveer alleen onze onstemming eh, aangeven. En nu willen wij graag voordat we, voordat we daar een mening over geven over dat onderhandelingsresultaat... eerst eens even kennis nemen wat het onderhandelingsresultaat is... Maar is het ook uw bedoeling om, om als derde onderhandelingspartner rond de tafel te gaan zitten als het, uh, het resultaat er niet bevalt? Nou, het is zo dat wij hebben in ieder geval een verantwoordelijkheid over de inkomsten en uitgaven van de gemeente. En die zouden wij graag willen nemen, kunnen nemen. U wilt dus mee onderhandelen? Ik wil een oordeel erover kunnen geven, meneer de voorzitter. Dank u wel. Dank u wel, heren. Uh, dit is denk ik in eerste termijn wat u onderling wilt. Meneer Demmers. Ja voorzitter, er zijn een aantal interessante voorstellen uh, over tafel uh, verschenen wat betreft uh, investeringen, CQ organiseren van het een en ander. Uh, meerdere partijen hebben in uh, het laatste jaar genoemd de wens of te onderzoeken of er anticyclisch te investeren valt. Ik heb daar niets meer over vernomen. Mijn vraag is, wat zijn de gedachten van het college daarover? Dank u wel, meneer Demmers. Als ik goed heb geluisterd, heeft wethouder Tonen de meeste vragen, dan wel besprekingsonderwerpen gekregen. En ik geef hem als eerste het woord. Dank u wel, voorzitter. Uh, ja, zowel in programma 3 als 4 zitten wat dingen die aan mij zijn gevraagd. Om um te beginnen uh, de, het amendement van de VVD. ...en het samenvoegen van de bedragen van Clash eh, ...dat is eh, geen goede suggestie. En wel eh, om die reden dat wij eh, apart Clash eh, subsidiëren... ...en apart de grote uitvoering. En dat dat nou even ongelukkig is gelopen in de verwoording en de becijfering... ...in, eh, in de begroting doet daar verder denk ik niet zo geef veel van af... Maar vooral ook omdat wij uh, al uh, een maand of vier, vijf geleden uitvoerig met uh, Classic Concerts om de tafel hebben gezeten. En hebben gesproken over de subsidiëring van Classic Concerts. En wij daar ook, en dat vindt u ook terug in, uh, in, in, in de stukken, uh, al met Classic Concerts een uh, akkoord hebben bereikt over hoe wij daar in de toekomst mee omgaan. En ik meen dat het... De heer De Rode was, of, of uh, gisteren die ook al vermelden, van men gaat uh, voortaan uh, 5 euro entree uh, heffen. Hm? Oh, dat zei uh, mijn, uh, mijn collega Sandberger zelfs. Ja, ze uh, uh, dus dat is ook uh, uh, dus vanuit de boezem van het college heeft het genomen. Met andere woorden, de subsidiering Classic Concerts voor de Kerkpleinconcerten, die gaat uh, afbouwen van 15 naar 10 naar 5. Maar de grote, uh, de, het grote spektakel waar u aan refereerde wat aan zonde gaat gebeuren, dat, uh, dat blijft een apart uh, gesubsidieerd spektakel. En vandaar dat het ook handiger is om dat apart meetbaar te hebben en zichtbaar te hebben binnen de begroting. Um, halvering van het cultuurfonds, daar uh, hebben ook meerdere wat over gevraagd. Uh, ...de halvering van het cultuurfonds, dat stond al beargumenteerd in de voorjaarsnota. Ja, het is vervelend om dat telkens te moeten zeggen, maar op het moment dat dingen in de voorjaarsnota al gestaan hebben... ...dan worden ze eigenlijk alleen nog maar in de begroting opgenomen, maar niet meer met de achterliggende uh, argumentatie. Dus daar moet je dan weer voor teruggrijpen naar, uh, de, naar de voorjaarsnota. En uh, wij hebben geconstateerd dat uh, het cultuurfonds, als het er op dit moment ligt... Uh, elk jaar een forse, uh, forse overschot heeft. En dan is het, uh, vinden wij, niet zinvol om uh, dat bedrag telkens maar te blijven uh, begroten. Vandaar hebben we gezegd van nou, dat halveren we. We, komen, uh, we hebben dit jaar, als ik me niet vergis, ook weer meer dan de helft over. En uh, dan is het een beetje gek als je toch telkens dat hoge bedrag vraagt. Dat moet je niet doen, dat moet je niet willen. En zeker in een tijd van schaarste is het raar als je middelen vastlegt voor iets. Uh, ...terwijl je het niet benut en je het el, elders... ...mogelijk veel beter zou kunnen gebruiken. Um, de... ...de schoolbibliotheek, daar hebben ook... Uh, ...meerdere sprekers het over gehad. En uh, de heer De Rode... refereerde ook aan, uh, aan uh, het amendement. Um, en als ik... ...dan ook kijk... Ook ...naar de vraagstelling... Uh, die, ...die dan hier herhaald is... ...van is het wel nodig om meer, uh, meer bibliotheken... ...te hebben... Uh, ja, dan moet ik toch verwijzen aan het memo wat ik, uh, naar het memo wat ik aan u heb gestuurd. Maar ik wil eerst even verder terug in de tijd. Bij de voorjaarsnota 2009, voor de begroting 2010. Daarin hebben we uitvoerig met elkaar stilgestaan bij de Brede schoolbibliotheek. Uh, vervolgens heb ik uh, toen daar gezegd, omdat we ook toen al zaten met bezuinigingen. Uh, aan de ene kant, maar aan de andere kant met de Bouw LDC... Heb ze gezegd, nou, wij hadden het al opgenomen, maar het lijkt het college verstandiger om dat door te schuiven naar het moment dat de brede school in het LDC klaar is. Zodat we en in Noord de Golf, en in het centrum kunnen starten met twee brede schoolbibliotheken. De brede schoolbibliotheken hebben alles van doen met de, met de openbare bibliotheek. En hebben er tegelijkertijd niks mee van doen. De brede schoolbibliotheek is een, uh, in het kader van laaggeletterdheid, alfabetisering, een zeer belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat kinderen lezen, blijven lezen, de taal zich eigen maken. Als u kijkt in de memo wat ik gestuurd heb, dan ziet u dat we in Zandvoort, uh, gekeken naar de landelijke cijfers, ongeveer 250 analfabeten binnen onze uh, grenzen hebben. Uh, we hebben circa 1300 laaggeletterden. We hebben een groot aantal na groep 8 die meneer. van school afgaan en slecht lezen. Interruptie, meneer De Rode. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, u, ik denk dat de wethouder mij niet hoeft te overtuigen van het feit dat een, wat de noodzaak is van een brede schoolbibliotheek... het gaat er ons alleen om om te kijken naar de budgetten die voor de openbare bibliotheek en de brede schoolbibliotheek beschikbaar worden gesteld door ons. Of we daar misschien iets in kunnen schuiven, zodat er geen extra uh, geld voor nodig is... maar wel dat de drie, de, de brede school in Noord... en in het centrum en de gewone bibliotheek kunnen functioneren. Ja, maar daar, daar kwam ik uh, dan... dus kom ik dan nu meteen maar naartoe, daar kwam ik zo aan toe. Uh, maar ik wil gewoon dat u er goed van de honger bent... Wat, wat voor een problematiek we binnen onze grenzen hebben. Niet in heel Nederland, maar in ons dorp. En dat wordt nog alles gebagatelliseerd. Uh, ...maar het, het groeit en groeit de laaggeletterdheid en het analfabetisme. En let wel, let wel, onder autochtone bevolking. He, want we kunnen zeggen, ja, autochtone, ja, die moet die taal nog leren, enzovoort, enzovoort. Nee, en onder onze autochtone bevolking is een grote mate van laaggeletterdheid en analfabetisme. En daar zullen wij voor moeten zorgen dat dat gestopt wordt en dat dat zich niet verder verspreidt. Want het is belangrijk voor de ontwikkeling en voor de deelname van mensen aan de samenleving... Als je praat over, kun je dat nou niet doen uit de budget van de bibliotheek zelf? Dan zeg ik nee, volmondig zeg ik nee, dat kan niet. Uh, wij, gaan, wij hebben op onze uh, uh, werkgroep ombuigingen als een van de punten staan... het normale budget van de openbare bibliotheek... om daar met de werkgroep ombuigingen naar te gaan kijken... Maar ik heb voor, uh, voor een brede schoolbibliotheek gewoon deze bedragen sec nodig. En die wil ik niet verwarren met de gewone bedragen van de openbare bibliotheek. En ik hecht er ook zeer aan dat u uh, de brede schoolbibliotheek die wij in 2009 eigenlijk met z'n allen al beloofd hebben aan de scholen. Dat hebben we herhaald bij de begroting 2010. Dat hebben we herhaald bij de voorjaarsnota 2010 ter voorbereiding op deze begroting. En ik doe toch een klemmend beroep op u om die bedragen om daarvan af te blijven. Ze zijn enorm belangrijk voor de ontwikkeling van onze kinderen. Uh, Voorzitter, bij interruptie. Meneer Simon, Voordat de wethouder met een ander onderwerp verder gaat. Even over uh, dit onderwerp een vraag. Uh, ik kan me voorstellen wat er mee bedoeld wordt. Heel duidelijk, dat is een goede zaak. Maar zou dat niet op een andere manier tot stand gebracht kunnen worden? Gewoon binnen de andere bibliotheek? Nee, dat, nee, dat, zeg, ik net. dat zeg ik net. Nee, uh, het is van groot belang... Binnen de huidige bibliotheek die er, die er komt, de bibliotheek die binnen het LNC komt, komt de brede schoolbibliotheek van de Maria, Hanni Schaft, Oranje Nassau en de school. Die vier gaan binnen dat gebouw, maar in een specifieke eigen ingerichte ruimte, waar men helemaal zelf een bibliotheek runt. Dat is de bedoeling. De groepen 7 en 8 runnen de bibliotheek, begeleiden alle kinderen en men komt daar op tijd dat de bibliotheek niet open is, met de van de klok. Uh, om daar uh, kennis te maken met de bibliotheek... boeken te lenen, andere uh, informatiedragers te lenen... en zo uh, vertrouwd te zijn en te raken met, uh, met, met, uh, met alle uh, media die er zijn... waarin men informatie kan vergaren en, en het, uh, taal kan leren. Dank u, vrienden, voorzitter. Ik vind het een uh, bijzonder goed initiatief wat de wethouder hier te tonen spreidt. En daar is natuurlijk mens op tegen. En ik herinner me zelfs dat jaren geleden... het is al ruim 35 jaar geleden... tot mijn vrouw, dat het de Albert Plesmeschool ook deed... ...en het deze voor niets. Het is natuurlijk niet het initiatief wat verkeerd is. Het initiatief is prachtig, maar het geld is er veel. En daar gaat het net even om. En daar moet u over, over praten, denk ik. Want het zou voor veel minder kunnen. Het zou zelfs voor niets kunnen. En het zou zelfs ook heel goed samen kunnen met de hardige bibliotheek... ...en dan moet het misschien iets bij, maar u praat nu over de investering en de exploitatiekosten... En dat, dat is natuurlijk de rijst de pan uit. Zeker naar het verhaal wat we ook gisteren gehoord hebben omtrent kosten en omtrent bezuinigen. Het is niet het initiatief wat we tegen zijn, dat is gewoon fantastisch. Maar de wijze voorop, dat moet anders kunnen. En leren lezen doe je met je ouders. Dank u. Ja, die laatste is een dooddoener van je Wels, daar, daar heb, daar dat heb ik gaat geen weerwoord wel op. Daar, daar staat je wel achter denk ik. Daar heb ik geen weerwoord op en daar ga ik ook verder niks over zeggen. De praktijk in Nederland wijst anders uit. Uh, voorzitter, als, als de heer, uh, als de heer uh, Drommel zegt van uh, dat kan met veel minder, dat kan bijna voor niks, dan denk ik dat hij toch niet in, in gaat heeft waar het over heeft. Er moet, er moet digitaal materiaal komen waar de kinderen mee kunnen werken. Er moet, uh, er moet een, een, een inrichting komen van boekenkasten enzovoorts. Er moeten boeken en andere informatiedragers aangeschaft worden specifiek voor die brede schoolbejuurteken. De gewone bibliotheek heeft wel aan na niet die, al die uh, informatiedragers in huis die nodig zijn om zijn brede schoolbibliotheek überhaupt te kunnen runnen. En er behoort, en dat is niet meer dan logisch, want anders wordt het sowieso een flop. Er behoort gewoon een vakkracht aanwezig te zijn die uh, degenen die daar uh, werken, de leerlingen die daar werken, om die daar ook goed bij te begeleiden. En die moeten ook opgeleid worden, dat kost ook allemaal geld. En daarom zijn die middelen denk ik uitstekend besteed. En uh, ik herhaal mijn oproep, ik doe een klemmend beroep op u om de belofte die wij al in 2009 gedaan hebben, u allemaal ook, om die waar te blijven maken. Um, voorzitter, uh, de heer De Rode. De heeft het woord. De heer De Rode sprak over uh, het, um, ik, ik denk dat hij bedoelt, het herschikken van, van scholen, ook in relatie tot de school. Heb ik dat goed begrepen? Uh, dat is denk ik uh, afhankelijk van wat voor besluit u over neemt. Want als u zegt de brede school bibliotheek moet er wel komen. Dan uh, heb ik lokalen nodig in, uh, in, in, in de golf om dat te realiseren. Uh, en ten aanzien van de school zelf is de situatie op dit moment zo. Dat uh, als het allemaal doorgaat. De school nog uh, tenminste twee jaar, drie jaar kan blijven in het kerkgebouw. Want ik zie nog steeds geen groei. En ik, ik, ik vraag me in alle gemoede af wanneer wij een nou antwoord krijgen op hoe het verder gaat met de school en de ontwikkeling van de school. En of men zich kan aansluiten bij een bestaande school, niet zijnde een zandvoedselschool school, ja of nee. En ik, ik, wacht ook, ik wacht ook maar af hoe de inspectieonderwijs en het ministerie van onderwijs hiermee omgaat. Want ja, wij zijn gehouden een uh, schoolaccommodatie te leveren. Nou, we kunnen dat nu nog doen... Uh, met kunst- en vliegwerk. Maar uh, ik hou me hart vast... dat ik daar een schoolgebouw zou moeten gaan neerzetten ergens. Ik zou niet eens weten waar... en, uh, en voor welke tijd. Maar op het moment, kijk, op het moment dat we 45... Uh, misschien 47 leerlingen uh, moeten huisvesten... moeten blijven huisvesten... dan uh, is uh, het bestaansrecht volgens mij niet bewezen. En dan moeten wij... Uh, Desnoods zelf maar de minister ervan overtuigen dat uh, er iets anders moet gebeuren. Meneer De Rode, kort interruptie. Ja, een korte verduidelijke vraag voorzitter. Wanneer, binnen hoeveel jaar moet die uh, norm gehaald zijn? Wat is de stichtingsnorm? Dat was toch vijf jaar of, uh, uit mijn hoofd? Ik, in principe is dat, een, uh, is dat een norm van vijf jaar. Maar normaal gesproken uh, kijkt de inspectie en kijkt het ministerie na, uh, na drie jaar van, uh, hoe de vlag erbij hangt. En of er groei in zit en of er dus, dus ook toekomst in zit. Nou, het is nu schijnbaar een beetje blijven hangen... omdat er aansluiting gezocht wordt met een andere school. En dan wordt het, een, uh, dan wordt het eigenlijk een, een, een buitenlocatie van een school. Maar als dat, ook als dat een Haarnemse school is... zullen wij voor de uh, huisvestingskosten moeten opdraaien als gemeente Zandvoort. Dus, um, maar... En ik, heb, ik, had, ik had echt verwacht dat, dat het ministerie uh, zo ongeveer nu had gezegd van... Uh, ja, nee, uh, sorry, de mooie poging, jammer dat het niet gelukt is, maar uh, wij stoppen ermee. Maar zover is men nog niet. Uh, en dan was ik, vind het wel jammer, want ik vind het concept een gewoon uitdagend uh, en, en, en, en goed, goed te ontwikkelen concept. Uh, Meneer voorzitter, de heer De Vries had het over uh, uh, met name over de sport in, in, in, in de, bij programma 3. En over uh, ongeorganiseerde sport, het uh, stimuleren daarvan. Uh, dat doen wij en dat doen wij veelvuldig door allerlei programma's. Ook voor jongeren buiten uh, sportverenigingen om met kennismakingsprogramma's enzovoort. Enzovoorts. Maar ook, uh, zoals ik gisteren al zei, uh, met uh, het straks in gaan introduceren van combinatiefuncties... Waarbij er een, een, een trade union intermediaire, hoe je het noemen wil. tussen, tussen onderwijs en uh, sport. en cultuur, want die, dat zit daar ook bij. Uh, zou moeten gaan opereren. Waardoor er uh, een goede aansluiting komt van school en sport. Sport en school. Uh, dus wat dat betreft zitten wij uh, daar. Uh, denk ik wel, zitten wel. op één lijn. Uh, we hebben op dit moment. Uh, een uh, en die is uh, aangelegd. Uh, een skatebaan aangelegd, uitgezocht, mee opgebouwd. In samenwerking met heel veel kinderen uit Zandvoort en raadsleden uit Zandvoort die daarbij betrokken waren en die daar mee geworpen hebben. Hetzelfde geldt voor de voetbalkooi die we hebben staan. Met andere woorden, wij zijn wat dat betreft vrij actief en ook kinderen benaderend en mij betrekkend bezig. De zwemplas, ik heb mijn rotschep scheppen en we hebben nu daar Gins een hele grote plas liggen. Die goed is uitgediept waar we veel kunnen zwemmen. Um, wat betreft de tennishal, um, en u zegt van ja, Zandvoort zou dat niet een, een centrum kunnen worden voor tennis. Nou, ik ben daar drie jaar geleden mee begonnen. Ik heb uh, gesprekken gehad met de tennisvereniging. Er, zijn, uh, er is voor 30.000 euro een plan gemaakt, fase 1. Ik ben vervolgens met uh, Topsport Kerenmerland gaan praten, daarover heel enthousiast. Ik ben met uh, uh, SRO, uh, de Sport, Recreatie en Onderwijs. ...stichting in Haarlem die voor de gemeente Haarlem werkt... ...ben ik in gesprek geweest, die zijn enthousiast. ...ik ben met de tennisclub gaan onderhandelen, daarover gaan praten... ...van jongens kijk, ik wil eigenlijk die kant op een A-status ...zodat we uh, trainingscentrum kunnen worden voor tennis... ...en uh, de voorzitter van de tennisclub zei van... ...ik heb liever verlichting. Op dit moment is de situatie zo dat uh, er een uh, nieuwe, uh, nieuwe land is ontstaan... ...bij de tennisvereniging... En ik ben zowel door bestuur als door actieve leden benaderd. Ik heb er ook al gesprekken mee gehad. En uh, ik, als ik goed heb gezien, heb ik in een flits vandaag een plan voorbij zien komen. Waarin men uh, probeert uh, een tennishal van uh, de grond te tillen in de buurt van uh, uh, de Open Golf Zandvoort. En uh, dat, heeft, uh, dat heeft in ieder geval mijn steun. Maar we moeten er nog heel goed naar gaan kijken. Maar wij willen in het kader van NOC, NSF uh, en Topsport Kennemerland willen wij inderdaad... ...tenniscentrum van West-Nederland worden. Uh, we hebben hier een fantastische tennisschool. We hebben in ieder geval een hele goede tennis en grote tennisclub. En het zou heel goed mogelijk zijn dat wij in het kader van de Olympische Spelen 2028... wijze in die richting iets gaan doen. Ik hoop dat het lukt. Alleen we zijn twee jaar achteruit gegooid door het feit dat uh, de tennisvereniging... Uh, ...eventjes een, een, een verkeerde insteek uh, maakte. Uh, dan op 24-11... Uh, over uw verhaal nog. Dan uh, op 24 uh, november dan hebben we ook nog uh, de definitieve toetreding tot het jeugdsportfonds waardoor kinderen van Zandvoort en ook een jeugdcultuurfonds goedkoper kunnen uh, of voor, uh, gestimuleerd kunnen gaan worden om te gaan sporten of om uh, aan allerlei culturele uitingen te gaan doen. En uh, tot slot uw uh, amendement. En dan moet ik hem even zoeken. Nee, nee, uw motie was het volgens mij. Hoe was de amendement? Hij zit onder... Abonnement 3-2. 3-2, ja. Um, daar, uh, daar, uh, daar overweegt u van alles en nog wat en zegt dan van... wij willen een sportontwikkelingsfonds het leven roepen... en een eerste storting van 100.000 daarin doen... en daarna een nog, uh, jaarlijks nog een nader te bepalen bedrag. Uh, ik moet u dus zeggen, ik vind het prachtig. Maar aan de andere kant moet ik me afvragen ook, en daar zit ik hiervoor... Is dit realistisch? En helaas, ik moet u zeggen, ik denk dat dit op dit moment niet realistisch is. Wat ik wel zou toejuichen is, als we dat niet in 2011 doen, maar dat wij het meenemen naar de werkgroep ombuigingen. Want ombuigingen wil niet zeggen dat we alleen bezuinigen. We buigen om en misschien zien we wel mogelijkheden om vanuit... Allerlei andere uh, dingen die we op dit moment doen, een zwaai te maken in de richting van het stimuleren van sport. Want ik ben het helemaal met u eens, het is erg belangrijk voor de gezondheid. Het is erg belangrijk voor het sociaal-maatschappelijk leven. Uh, en, uh, en dat is niet alleen voor jongeren trouwens, ook voor ouderen. Dus wat dat betreft zou het een hele mooie zijn als we het mee zouden kunnen nemen naar de werkgroep Ombuigingen en daar dan ook met z'n allen serieus naar gaan kijken, meneer de Vries. Uh, aan de wethouder, u spreekt over onrealistisch. Bedoelt u dat financieel of qua plan? Nee, ik bedoel, ik bedoel het op dit moment financieel niet realistisch. En daarom zeg ik ook, neem het mee naar... Zodat we voor 2012 en verder kunnen gaan kijken... Of we daar dan met z'n allen iets mee zouden kunnen. Um, ja, de, de... Heer Simons... Uh, ik sprak over het museum en de toekomst en beheer en uh, Hij leest en hoort niks meer. En, uh, de notenkunst en cultuurbeleid, daar refereren Jan, die ziet hij niet meer. Uh, we hebben bij de behandeling van uh, de notenkunst en cultuurbeleid, uh, noten kunst en cultuurbeleid bij, bij de behandeling van de voorjaarsnota, uh, op mijn verzoek met elkaar afgesproken, dat wij, omdat we wisten dat we gingen naar de ombuigingen, dat we eerst ombuigingen zouden doen en dan het uh, kunst- en cultuurbeleid. ...uit zouden stellen tot nadat de werkgroep Ombuigingen het werk had gedaan... ...zodat we weten waar we staan. Want het heeft weinig zin om de noten kunst- en cultuurbeleid op dit moment te gaan behandelen. Misschien moeten we hem bijstellen omdat de tijd al wat voortschrijdt... ...maar uh, niet realistisch om dat nu te gaan zitten behandelen... ...terwijl misschien in de werkgroep Ombuigingen komt geen professionals meer in, de, in, in, in, in het museum... ...alleen maar vrijwilligers, hele andere nu, of privatiseren of wat dan ook... ...en dan heeft het niet zoveel zin om nu die noten te gaan zitten behandelen. Um, en dat hebben we al z'n allen afgesproken. U zegt, ik mis een cultuurnota, maar bedoelt u daarmee de, de nota cultuurhistorisch beleid? Want u refereerde aan allerlei andere dingen. En dan denk ik dat u die nota bedoelt. En dat is niet mijn portefeuille. Ja, ja. Um, wake up, little Susie. Um, voorzitter... Um, de halveer van het cultuurfonds heb ik het al over gehad. En uh, de VVD, uh, ja, mevrouw Gunnarsson vroeg van... Uh, hoe staat het met de pachtovereenkomst strand en huurovereenkomst strandhuisjes? Wanneer kunnen we nou wat tegemoet zien? Uh, ik heb een goede hoop op dat ik uh, morgen uh, met de strandpachters tot een uh, eindconclusie kom. En uh, dat betekent dus dat we dan... Uh, ...als college een besluit kunnen gaan nemen daarover. En de huurovereenkomst van de strandhuisjes... ...daar heb ik uit mijn hoofd gezegd op 25 november... Uh, ...een vergadering over, over de diverse elementen... ...die daar aan de orde moeten komen... ...en waarvoor we uit de begroting nog wat hebben weggeschrapt... Uh, ...naar aanleiding van uw opmerking bij de commissie. Zegt u? Gaat u verder, wet Ja... ja. Um, ja uh, als u het heeft over uh, het Geluidmuseum en nog wat dingen, dan, dan ga ik erover. Uh, als u het dan heeft over zo'n gebouw wat in, uh, in Amsterdam staat, wat ik ook heb gezien, wat te koop is. Uh, Avia Doom uh, en Rees Ik ga dan wel over de erfpracht. maar mijn collega Tatus gaat dan weer over het Ja, Ja, wij vertelen de taken goed. Uh, hij achter het stuur en ik op de uitlaat. Uh, maar uh, ja, het is het bekijken waard. Maar zo goedkoop is dat ding natuurlijk ook weer niet. Uh, wij we hebben wel vaker mooie dingen willen kopen, en dat is allemaal niet gelukt. En soms. Soms heb je geluk en soms niet. OPZ, motie Vira, waar het gaat over de erfpacht. en. Uh, um, en strandpacht enzovoort. Enzovoort. De heer de, de... Bouwberg-Wilson meldde eigenlijk van ja. wij willen nu wel eens weten hoe dat allemaal gaat. En voordat u gaat tekenen. En voor u tot over overeenstemming komt... een besluit gaat nemen, dan willen wij dat eerst nog eens zien. Uh, ik roep in herinnering het feit dat ik bij de erfpachtnota... Uh, erfpachtnota, erfpachtcontractsqui... op basis van uh, de gemeentewet datgene... en ik, ik, het college... op basis van de gemeentewet datgene gedaan hebben wat we boord doen, namelijk daar waar het consequenties heeft... voor de gemeente, ingrijpende consequenties voor de gemeente... dat eerst voorzienswijze voor te leggen aan... Uh, aan de gemeenteraad. En dat betrof het teruggang in inkomsten. En dat hebben wij gedaan. En we hebben er ook in het college over gesproken. En aanstaande vrijdag gaan we daar met de circuit over praten. Um, op het moment dat wij bij de stoonpakt als resultaat hebben... wat gewoon uh, beantwoord aan datgene uh, wat, uh, wat redelijk is en wilk, en dat in eerste instantie te hebben in het college... dan kunnen wij gewoon op basis van de gemeentewet... ...een contract afsluiten. Ik heb helemaal geen bezwaar tegen dat u dat eerst nog even ziet... ...maar ik wil het wel op tijd afsluiten... ...want ik wil wel dat het nieuwe contract per 1 januari ingaat. En uh, ja, als ik dan uw motie lees... ...dan zeg ik even, ja, wat moet ik daarmee? Als u praat over markt conform... ...met alle elementen die u heeft... ...als u daarbij denkt bijvoorbeeld ook aan benchmark... ...en kijkt naar nou, dus wat ze in Scheveningen betalen... ...of in Noordwijk, of in Bergen... ...of in, uh, of in Zeeland of op de eilanden... Ik denk, ja, maar we moeten geen alles met peren willen vergelijken. Hoe zijn de omstandigheden daar? Welke faciliteiten zijn daar? Uh, in Bergen staan vier strandtenten op een terrein van weet ik veel hoeveel kilometer, terwijl er hier.